Het Amerikaanse ministerie van Defensie gaat zeer waarschijnlijk ook vrouwen toelaten op onderzeeboten. De marine breekt daarmee met een lange traditie. Defensieminister Gates heeft het voornemen naar het congres gestuurd. Nu mogen vrouwen niet meevaren in onderzeeërs, omdat het in zo'n kleine ruimte zou kunnen leiden tot spanningen tussen mannen en vrouwen. En daar komt Defensie nu van terug. Als het besluit definitief is duurt het nog zeker een jaar voordat de eerste vrouwen deel uitmaken van de bemanning. Ze krijgen eerst nog een uitgebreide training en onderzeeërs moeten worden aangepast. Zo moeten er gescheiden douches en slaapvertrekken komen. In een Cubaans gevangenisziekenhuis is een dissident na een hongerstaking van 85 dagen overleden. Het is Orlando Zapata die sinds 2003 gevangen zat. Hij was een van de 75 tegenstanders van het communistische regime. Die werden opgepakt tijdens een politieactie die de naam Zwarte Lente kreeg. De klopjacht op dissidenten leidde in de westerse wereld tot veel verontwaardiging. De Europese Unie stelde destijds sancties in tegen Cuba. Zapata werd veroordeeld tot 18 jaar cel. Hij ging in hongerstaking uit protest tegen de omstandigheden waaronder hij werd vastgehouden. Orlando Zapata is 42 jaar geworden. De Mexicaanse griep is nog steeds niet over zijn hoogtepunt heen, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Vijftien deskundigen van de WHO zijn tot de conclusie gekomen dat er meer tijd en onderzoek nodig is om vast te stellen of de Mexicaanse griep in de hele wereld op zijn retour is.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 Dit was Zangvoort heeft het. het al 20 jaar. En jij beleefd het. ZFM beleeft in 2010 al 20 jaar live. ZFM met, met nu de nacht.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 1 1 5 2 Beleef het ritme van Zandvoort ook op tv ZFM Text TV op kanaal 45 ZFM In my Head head head like a bomb down Listen to the beat, beat, beat, of a beat, you're beat, in my beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat, Song and rocket, and the band is not with the brass. To the beat, I feel the sound song, present in my head, head I can bump down. Listen to the beat, I feel the sound song, present in my head, head I can bump down. beat, I feel the sound song, present in my head, my head I can bump down.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 said